Stop.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 De afgelopen half jaar hebben dieven in Nijmegen vier bronzen beelden meegenomen. Dieven zijn waarschijnlijk uit op koper en brons. In Nijmegen staan in totaal 60 bronzen kunstwerken. De beelden die nu zijn weggehaald waren kwetsbaar omdat ze makkelijk konden worden omgezaagd. De gemeente Nijmegen onderzoekt of de kunstwerken kunnen worden beveiligd. En als dat kan, worden de beelden teruggeplaatst. De Rotterdamse rapper die was veroordeeld voor bedreiging van PVV-leider Wilders... is in hoge beroep vrijgesproken. Wilders had in 2007 aangifte gedaan omdat de rapper Mo Schep... in een videoclip op internet zingt dat hij Wilders wil doden. Van de rechtbank kreeg Mo Schep daarvoor een taakstraf van 80 uur... en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Het Haagse gerechtshof vindt dat niet bewezen kan worden... dat de clip door de rapper zelf was gemaakt en online gezet. Daarnaast vindt het hof dat het nummer gezien moet worden... in de context van de rapcultuur. De Britse premier Cameron roept China op de hervormingen en meer openheid in de politiek. Zulke hervormingen zijn de beste garantie voor sociale stabiliteit, zei Cameron in een toespraak op de Universiteit van Peking. Hij is voor een tweedaags bezoek in China met een grote delegatie uit het Britse bedrijfsleven. In zijn toespraak noemde Cameron geen specifieke gevallen van politieke onderdrukking. Ook ging hij niet in op het lot van Nobelprijswinnaar Liu Xiaobao, die een celstraf van 11 jaar uitzit. President Sarkozy heeft de nieuwe Franse pensioenwet ondertekend. Wet waar tegen afgelopen maanden massaal werd gedemonstreerd is vandaag in het Staatsblad verschenen. Gisteren zette het grondwettelijk hof het licht op groen. Het parlement stemde er eind vorige maand mee in. En de pensioenleeftijd gaat in Frankrijk van 60 naar 62. En de leeftijd voor een volledig pensioen van 65 naar 67. Het weer in het oosten en zuidoosten regen. In het westen ook opklaringen en een graad of 7. Dit was het NOS.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 En dat mag ze nu ook aan anderen gaan doorgeven... door middel van een cursus training Gedachtegoed. Welkom, Joeken. Dank je. Als medepresentatrice is vanavond aanwezig Mayo van der Linden. Mayo is inmiddels een vaste medepresentatrice... bij de uitzendingen van Inspiratieradio. Welkom, Mayo. Welkom naar de luisteraars en Joeken. Dank je wel. Onderwerpen die vanavond aan bod komen zijn... onder andere, wat is de filosofie van Louis Louise Hee en, en vernieuwend denken? Wat is het verschil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 know nowhere to hide When love calls out your name in a question of pride It's over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 Het is zo slecht, nog niet. Het is wat jij erin ziet. Kijk maar om je heen. Ik wijs je de weg. Je bent niet alleen. Hey, hey. Het leven stelt op zich niet voor. Het is wat jij ervan maakt. Alles wordt nu anders.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 Ja, ja dat ziek moet, worden, dat is. Anders moet ik nu dan nog schoenen staan ja. te kopen. Maar ja. nu doe ik dus ja. lezingen organiseren. Ja. Ja, maar daarmee geef je ook al aan dat het heel goed is om naar je lichaam te luisteren. En niet pas te wachten tot je ziek wordt. Nee, maar ja, dat. Ja, nee, dat was, ja. Dan zeg jij je hebt een keuze, maar ik had, had je geen keuze. Want ja, dan moeten toch ook rekeningen met de antwoorden. Ja, nou, dat, ja. daar verschillen wij dan over. Oké, okay, nou, vooruit. Laten we <laughs> ja, dat handen. kan je niet altijd voorkomen dat je ziek wordt of een ongeluk krijgt.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 Zo'n grote man denk je, maar hij is dus heel klein, want hij kwam bij mij tot de schouders. Ja. En het was inclusief zijn hoge kapsel. Hè? Dus dat de... <laughs> ja. Om maar een beeld te geven. Ja, je hoeft niet ja, uh, echt letterlijk groot te zijn ja. ja. De cursus van jou bestaat uit acht delen, zei hij. Ja. Welk ja. deel heb je nou het meest aan? Ja, dat, uh, woe, dat waar ik het meest naar nou, ik denk dat het acht bijzondere avonden zijn.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 En dan ga je dus door de week heen even een touwtje springen en een plastic Heerlijk. springen. kleur graag buiten nou, de lijntjes. Bijvoorbeeld. Nou ja, inderdaad. Ja. Zo kan je elkaar dus inspireren in de groep. Ja, Hoe ga je op zoeknet in een kind? En de ene heeft het zo gevonden. En de ander denkt van, holy Moes, het kind in mij. Ik werd er echt, In mijn ervaring was dat ik er heel erg verdrietig van werd. Dat ik dacht van, die ben ik dus echt gewoon helemaal kwijt.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 Welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Djoeke Zulo uh, Barendrecht. En het onderwerp is basistraining. Uh, basis, uh, nou, ik basistraining, nou, helemaal kwijt. gedachtekracht, hè, hè? Sorry hoor, voor ja, die we naam. Gingen, spijt jaren, <laughs> ja, waarom heet hij niet gewoon? Jans? Nou, ja, ja. Jans, of de groot, Trus, Trus Jans. Jij mag maar gewoon Trus Jan, uh, ja, Jans. Trus Jans. Doen. Nou, ja. um, Trus, wat is spiritualiteit <laughs> voor jou? Ehm... Um,